In Amsterdam is de nieuwe rechtszaak tegen Geert Wilders aan de gang. Bij het begin van de zaak heeft de advocaat van Wilders, Moskowitsch, ervoor gepleit de rechtszaak helemaal over te doen. Hij gaat proberen getuigen te horen die eerder werden afgewezen, zoals sommige strafrechtdeskundigen en islamdeskundigen. Ook wil hij radicale moslims op laten roepen, zoals Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. Moskowitz blijft erbij dat de zaak niet moet worden behandeld... door de rechtbank in Amsterdam, onder meer omdat Wilders officieel in Den Haag woont. De zitting van vandaag is een regiezitting... waar onder meer wordt besproken wie er mogen getuigen. In oktober stond Wilders ook voor de rechter. Toen kwam het niet tot een uitspraak omdat de rechters werden gevraagd. Die hadden de indruk van partijdigheid gewekt. De PVV-leider staat terecht voor belediging en discriminatie van moslims... en het aanzetten tot haat. De zitting wordt rechtstreeks uitgezonden op Nederland 1. Ook de oprichter van Wikileaks, Julian Assange, staat voor de rechter. Vandaag en morgen houdt de Britse rechtbank een hoorzitting... over het uitleveringsverzoek van Zweden. Assange wordt in dat land beschuldigd van een zedenmisdrijf. Hij spreekt de aantijgingen tegen. Begin december werd de oprichter van Wikileaks in Groot-Brittannië opgepakt. Kort daarna werd hij op borgtocht vrijgelaten en onder huisarrest geplaatst. Critici zeggen dat Assange slachtoffer is van een politiek proces... vanwege het publiceren van Amerikaanse ambtsberichten op Wikileaks. Bedrijven die de regels goed naleven worden vanaf eind dit jaar veel minder vaak gecontroleerd. Dat is een van de maatregelen waarmee minister Verhagen de regeldruk voor ondernemers wil verminderen. Bedrijven die consequent hebben aangetoond dat ze zich aan de voorschriften houden... krijgen nog maar twee keer per jaar bezoek van de inspectie. Nu is dat gemiddeld veel vaker. Sommige bedrijven komen niet in aanmerking voor de versoepeling. Bijvoorbeeld omdat ze een verhoogd risico op calamiteiten hebben.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 Ik meld me weer met een keur aan onderwerpen. Sianne is 15 als ze in een psychose belandt... en moet worden opgenomen in een psychiatrische kliniek. Ze is manisch depressief en moet aan de medicijnen. Sianne werd twee jaar geleden uh, voor het eerst gevolgd door filmmakers... en daarna nog twee jaar. En ik praat dadelijk met Shanne en ook met Vorger, een van de makers. De wereldontvanger, hoe kan het ook anders... houden we gericht op het Tagrierplein in Cairo. Willem van de Noot praat ons zo bij over de stand van zaken. En hoe vergaan het de mensen van de WSW, de sociale werkplaats in Gouda en Capella aan de IJssel, bijvoorbeeld? Katinka Beer brengt ons zo op de hoogte. Nou, het ziet er op het eerste gezicht allemaal tamelijk overzichtelijk uit, maar ik raad u aan mij toch maar een beetje goed te volgen dit uur. En mocht u uit het zicht raken. Surf naar de gids.fm. Eerst een andere kwestie. De Telegraaf schrijft vanochtend op de voorpagina... dat ouders in Amsterdam-West vanaf dit jaar worden verplicht... hun kind naar een buurtschool te sturen. In veel gevallen komt hun kind zodoende noodgedwongen om een zwarte school. Ouders zijn boos over dit gebrek aan keuzevrijheid, Al dus de krant. De regel is een initiatief van schoolbesturen. Aan de telefoon uh, Han Elbers. Hij is één uh, uh, van de schoolbesturen. Meneer Elbers, goedemorgen. Wie vertegenwoordigt u? Goedemorgen. Uh, ik vertegenwoordig de scholen van Amos. En dat zijn? Dat zijn. Uh, Amos heeft 35 scholen verspreid over heel Amsterdam. En ongeveer 8 scholen in het stadsdeel West. En zijn dat ecumenische scholen? Dat zijn ecumenische scholen. Als ik nou in Amsterdam West woon, dan mag ik niet meer kiezen op welke school mijn kind komt, klopt dat? Jawel hoor mag uh, kiezen op welke school er komt met het recht van, van schijf, vrije schoolkeuze, waar uh, vanmorgen ook in de telegraaf over gesproken werd. Daar wordt geen uh, loopje meegenomen. Ouders worden ook uh, niet beperkt in de vrijheid van, uh, van schoolkeuze. Uitgangspunt is dat, als je, dat je als ouder uh, een school opgeeft waar je, je kind graag uh, naartoe wil doen, daar word je in beginsel ook uh, op geplaatst, tenzij de school waar je uh, naartoe wil uh, vol is. ...wordt met de nieuwe afspraken uh, op basis van het voorrangsbeleid uh, toegewezen... ...welke kinderen dan uh, wel en welke kinderen niet op de school van eerste voorkeur geplaatst kunnen worden. Ja, op het moment dat die school van je voorkeur vol is... ...dan word je inderdaad teruggeplaatst naar een school uh, in de buurt. Ja, aan alle ouders wordt gevraagd om drie scholen uh, in een bepaalde volgorde van voorkeur op te geven. Ja. Zit die eerste school, daar word je in beginsel op geplaatst, zit die school vol... Dan gelden voorrangsregels. En gaan kinderen die in de buurt van de school wonen, die hebben uh, Eerste voorrang. En eerste dat betekent, voorrang. Maar dus die ouders je... willen dat niet, die willen misschien naar een school ergens in uh, Sint Jutemus. Nou je kunt je kunt dus als ouder uh, die voorkeuren opgeven. Je wordt, uh, je wordt in beginsel dan geplaatst, die voorkeuren. Maar, ik bedoel, als je in Amsterdam West woont. Ja. Uh, mag ik dan een voorkeur geven voor uh, een school in Amsterdam-Noord. Uh, een voorkeur geven voor uh, als vervolg, als vervolg daarop een uh, school in Amsterdam-Oost. En eh, daarna een school in Amsterdam-Zuid, mag dat? Nou ja, we hebben... Ja, dat mag. Dat, dat, dat, uh, dat mag, maar kijk, dit voorrangsbeleid gaat over, uh, over Amsterdam-West. We zijn verder... Dus je moet kiezen uit scholen die in Amsterdam-West zijn? Nou ja, daar, daar, hebben we, daar hebben we afspraken gemaakt, want dat is waar het ook meestal uh, over gaat. Dat je je school naar een, een school in het, in het stad wil, wil doen als je... Ja, ja, je moet dus Want... kiezen voor een school in het stadsdeel. Nee, je hoeft, hoe je, het daar je, hoeft daar, je hoeft daar niet voor te kiezen. Maar binnen dit stadsdeel hebben we afspraken gemaakt... over als je je aanmeldt voor scholen in het stadsdeel... Eh, dat daar een bepaald voorrangsbeleid geldt. Nogmaals, alleen als je inschrijft voor een school die vol is. En dat, kijk, dat lijkt me... Ook logisch. Als je nu terug, terugkijkt even naar de situatie die voorheen gold. dan was de situatie zo. dat iedereen zich inschreef op uh, de school waar je kind naartoe wilde doen. en gold eigenlijk het principe. Uh, wie het eerst komt, die het eerst maalt. Mm -hmm. En dat blijft en, nog gelden dus. En dat, uh, onder, dat uh, onder dat principe. Als je, als je dat doet, voorkom je niet, en dat, dat is niet veranderd... dat we ongeveer dertig scholen hebben in dat, uh, in dat gebied... dat de ene school sneller vol zit uh, dan de andere. Omdat en die dat gewilder je... is, omdat het geen zwarte school is. Nee, omdat... Uh, nou ja, dat, Meneer uh, Elbers doet u niet zo moeilijk. Uh, leg, het nou eens even, leg het nou eens even heel goed uit. Ik bedoel, als, als uh, ik als ouder mijn kind niet naar een zwarte school wil sturen... in Amsterdam-West, dan kies ik voor school X uh, die geen zwarte school is. Dat als, ja. Ja, en vervolgens ja. heb ik uh, school I, ook geen zwarte school. En school Z, ook geen zwarte school. Ja. Dan kom ik op X, Y of Z terecht? Dan, uh, dan word je in beginsel op, uh, uh, op X, als dat je eerste voorkeur is geplaatst. Behalve tenzij, vol is, en als de school vol is, nou, uh, dan, dan wordt er gekeken... Naar het postcodegebied school... staat er in de telefoon. Ja, dan wordt er gekeken naar het postcodegebied. En dan uh, moet je naar de school in de buurt? Nee, ook al is dat een zwarte school. Nee, dat staat dan, in de, nee, staat in dan, de krant. Dan, dan, uh, je kunt de school opgeven waar je naartoe wilt... ook buiten je eigen postcodegebied. Alleen al, als de school vol is... en laten we nou even, even reëel zijn, van die dertig scholen... zit een hele hoop scholen die uh, helemaal niet aan dit uh, beleid toekomen... omdat er gewoon ruimte is. Dus het merendeel van de kinderen wordt ja, gewoon... Meneer Elbers, tevoren. een ouder spreekt in de telegraaf van staatsdwang. Ja, dat, dat, dat deel ik dus niet... Dat weet ik dus niet. niet. Ik denk dat hier het laatste woord nog niet over gezegd is. Maar nu wel, helaas. Want de vier minuten zijn om. Okay. Het is mij nog niet helemaal helder. En ik, hoor, ik denk de luisteraar ook nog niet. Jammer. Ja, hè. Hartelijk dank. Dank u, dag. Ja. De gaat hebben over de hoogte van de voedselprijzen, want die zijn enorm hoog. En dat speelde mee in de opstanden die zijn uitgebroken in de Arabische wereld. De opstand in Tunesië van weken geleden kwam bijvoorbeeld regelrecht voort uit de woede over die hoge voedselprijzen. En ook in Egypte speelde die een belangrijke rol. Rudy Rabbingen, hij is hoogleraar productie-ecologie aan de Wageningen Universiteit. Meneer Rabbingen, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom zijn die prijzen voor voedsel in het Midden-Oosten juist nu zo hoog? Nou, het Midden-Oosten is een, een, een regio waar uh, heel sterk uh, afhankelijkheid is van de import van voedsel. Omdat ze niet in staat zijn hun eigen voedselbehoeften te dekken. En dan is men aangewezen op de wereldmarkt. Daar zijn grote schommelingen. En die schommelingen die, uh, zijn uh, nu ook weer zo uh, omvangrijk. Dat je ziet dat met name in die voedsel importerende landen. Met name als ze veel graan en dergelijke importeren. En dat is het geval in het Midden-Oosten. Dat ze dan ook onmiddellijk getroffen worden. En waar, hoe komt het dat die, dat die schommelingen zo hoog zijn en zo groot zijn? Nou, was het maar dat het één factor was. Maar er is een combinatie van factoren. Het is natuurlijk het weer wat invloed heeft. Vorig jaar hebben we uh, nogal wat branden gehad in het. Uh, in de voormalige Sovjet-Unie, in de Oekraïne en in Rusland. En dat uh, had tot gevolg dat waardoorgaans voedsel uh, wordt geëxporteerd... Ge ge dat niet het geval was. We hebben uh, droogte gehad, ook in uh, Australië. Dat uh, werkte allemaal mee in uh, de aanwezigheid van granen op de, de wereldmarkt. Maar nog belangrijker, op het moment dat er uh, prijzen gaan stijgen... zie je dat uh, regeringen hun grenzen gaan sluiten. En uh, dat uh, uh, heeft tot gevolg dat uh, de, het, het effect nog wordt versterkt. Ja. Uh, daarbij komt dat uh, verschillende overheden, waaronder de Amerikaanse en ook uh, de Europese... een uh, beleid hebben wat gericht is op het omzetten van uh, uh, voedsel. Of uh, in ieder geval biomassa in uh, biobrandstoffen. Dat wordt uh, via verplichte uh, bijmenging. Maar ook via uh, prijsondersteuning wordt dat... Uh, Dan gaat het voedsel dus daarin in plaats van naar landen die het heel goed kunnen gebruiken. Uh, daar komt het uh, in feite uh, wel op neer. En maar... betekent dat ook dat de prijzen niet op korte termijn zullen zakken? Nou, dat kunnen we nog niet zeggen. Maar in ieder geval is het zo dat de jarenlange trend die we gehad hebben... dat voedselprijzen omlaag gingen. U gebruikt ongeveer maar uh, zo'n 10% van uw inkomen voor, uh, voor voedsel. En uh, dat was uh, een jaar of 40, 50 geleden was dat toch zo'n 60 tot 70%. Uh, dat uh, is een situatie uh, die nu in feite beëindigd wordt. En je ziet dus nu dat er veel meer fluctuaties gaan optreden. En die langjarige trend is het de vraag of dat nog doorzet. Maar hoe kan het dat hier in Europa dan de prijzen niet zo fors stijgen? Ja, Hier stijgen ze ook wel, maar u merkt het niet. Omdat uh, voor u is het inkomen, uh, zoals ik net al zei... zodanig dat uh, 10% van het totale inkomen wellicht... misschien in, uh, in sommige gevallen 15% van het inkomen aan voeten wordt uitgegeven... Maar in de regio waar we hierover praten in Egypte... is het 40 en voor de armen zelfs 60 tot maar 70 procent van de winkel. Maar u dat hier de prijzen net zoveel stijgen als in, in percentueel de... percentueel gezien wel, maar als aandeel van het totale inkomen... is het natuurlijk veel omvangrijker. Ja. en dat werkt natuurlijk door. En dat heeft natuurlijk tot gevolg dat er uh, altijd voedseloorlogen... of voedselonlusten zijn geweest. En dat is uh, in de 70e jaren was dat geval. In de 80e jaren is dat het geval geweest. Het is de vraag of dat nu helemaal de oorzaak is... Uh, de, in Egypte zeker niet. Uh, voedsel heeft wel een rol gespeeld. Maar doorslaggevend is toch vooral ook de behoefte aan democratie en de behoefte van, aan medezeggenschap. En de bestrijding van de corruptie en de enorme tegenstellingen in de samenleving. Zeker. Maar in hoeverre worden die schommelingen ook veroorzaakt door mensen die ervan profiteren? Dat speelt ook een rol. Er wordt, uh, uh, ik zei net al, de biobrandstoffen, maar een andere factor is speculatie. We kennen de zogenaamde termijnmarkten en die termijnmarkten die waren vooral voor boeren nuttig, omdat zij dan op termijn ook uh, een zeker inkomen hadden. Uh, die termijnmarkten die worden nu uh, bezet, ook door uh, hedge funds en speculanten die uh, een groot deel van. Uh, de claims leggen en dan de prijzen laten stijgen... waarna ze de zaak weer kunnen verkopen. Dus er wordt ook gespeculeerd met voedsel. En Sarkozy heeft zich op de G20 twee weken geleden al uitgesproken... tegen speculatie op de wereldmarkt. Zou dat inderdaad voorkomen kunnen worden? Ja, we moeten oppassen dat we het kind met het badwater weggooien. Dus op het moment dat je de hele termijnmarkten zou willen vermijden... Ja, dan uh, heeft dat ook dat geval dat uh, een stabiliserende factor... die normalitair er is voor de uh, inkomens van boeren... dat die dan wordt ondergraven. Dus dat zou je nu, uh, niet moeten willen. Maar uh, de, uh, de wijze waarop dat nu gebeurt door speculanten... daar is wel parel een perk aan te stellen. En Dat betekent dus een gerichte interventie in uh, het marktmechanisme. En dan moet je ze dus gewoon verbieden, die speculaties. Ja, speculaties op zich kun je natuurlijk eigenlijk niet verbieden, maar je kunt wel de, de, de uitspattingen die kun je wel verbieden. En je kunt ook dwingen dat uh, mensen uh, voedsel niet vasthouden op het moment dat het niet nodig is. Kon u met uw kennis van de wereldvoedselmarkt deze demonstraties in het Midden-Oosten voorspellen? We konden ze zien aankomen. Uh, en dat, uh, het, het is niet alleen in het Midden-Oosten, midden waar ik dus al zei, dat uh, daar voedsel zo'n belangrijke rol speelt en autoritaire uh, staten. Die worden eigenlijk het vooral beïnvloed. En de onlusten nemen toe op het moment dat men aan dat basisinkomen terecht, of aan die basisvoorziening, voedsel terechtkomt. En dat is wat gebeurd is in het Midden-Oosten. Nou, dan is de logische vol volvraag. Uh, waar is de volgende revolutie? Nou ja, we hebben natuurlijk ook in de Afrikaanse staten dergelijke situaties. En daar is, zijn de overheden nu ook druk bezig om te anticiperen en ervoor te zorgen dat de voedselvoorziening beter wordt. Want ook daar zijn netto heel veel import, voedselimporterende importerende landen. En uh, nu is het tientallen jaren lang in feite de landbouw als sector hebben verwaarloosd. Daar komt men van terug en is nu aan het investeren ten einde te bewerkstelligen... dat er een betere voedselvoorziening met name in Sub-Sahara-Afrika komt. En welke landen voelen zich daar het meest bedreigd? Nou ja, landen als Nigeria, waarin potentie heel veel voedsel geproduceerd kan worden... maar ook een aantal hele arme staten, zoals Zambia, Tanzania en noem maar op. En in Azië, hoe speelt het daar? Azië speelt het veel minder. Daar, in absolute termen wonen daar natuurlijk het grootste aantal arm, uh, armen en, uh, en ondervoeden of uh, hongerigen. Dus die van. hebben ook percentueel gezien een hele hoge score op momenten... dat het gaat over besteding van een inkomen aan voedsel... Ja, die hebben een relatief groot deel. In uh, uh, Azië varieert dat tussen de 40 en 80 procent. Uh, al na gelang de inkomenssituatie. Dus dat is nog steeds ontstellend veel. En daar is dus ook de kwetsbaarheid uh, voor... Uh, Stabiliteit heel uh, groot. Dat is ook de reden waarom de Chinezen enorm inzetten om het uh, voorzien van de eigen voedselbehoeften. China heeft uh, 8% van het cultuurareaal van de wereld en 20% van de bevolking. Dat betekent dat ze dus in feite heel moeilijk hun eigen behoeften kunnen dekken, zeker als dieet verandert. En dat dieet verandert sterk in de richting van meer dierlijke. E vanwege, dus, de welvaart. vanwege de welvaart. En dat heeft dus ook tot gevolg dat ze steeds meer plantaardige productie nodig hebben en een verdubbeling zeker nodig hebben tot uh, 2040. Dat kunnen ze haast, nou, haast niet realiseren op hun eigen grond. En dat heeft ook tot gevolg dat ze op grote schaal in andere delen van de wereld actief zijn om landbouwkundige ontwikkeling uh, te stimuleren. Rudy Rabbingen is van de Wageningen Universiteit. Mag ik u hartelijk danken? Niet te danken. Adel. Nou, u kent de belangrijkste wel, hè. zo vaak gedraaid. Rolling in the Deep.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 Ze lopen hiermee weg met Adele en Rolling in the Deep. Ik moet er nog altijd... Ja, ik weet het niet. Ik, ik, nee. Ik heb nog een, wat vinden jullie er eigenlijk van? Ja, ik vind het wel een lekker liedje, hoor. Ja, ja, ja mooi ja, nummer. Ja, ik ja, ja, ja. Moet ik mijn mening herzien? Nee. Ja, ja. Nee. Vara Radio 1. Ik reageerde mijn woede af ja, door te stompen op uh, muren, deuren, dat soort dingen. Ik zag alles negatief. Ik was hartstikke psychotisch. Ik had het gevoel dat er iemand op mijn kamer stond. En uh, ja, ik was de hele tijd bang dat ik achtervolgd zou worden. Mijn toenmalige vriend vond me als hoopje ellende tegen de kast staan met bebloede armen. En na mijn verjaardag, dat ook een, een ramp was, hebben we gezegd van ja, nou is het genoeg. En toen ben ik een paar dagen later opgenomen. Een fragment uit de documentaire Shanna. die is vanavond op Nederland 2 te zien. In de film wordt de depressieve Shanna gevolgd uh, met haar ouders en zus. En duidelijk wordt dat deze stoornis een zware wissel trekt op het gezinsleven. Twee jaar lang werd Shanna gevolgd door filmmakers Walter Grotenhuis en Sinta Vorger. Sinta Vorger is hier en Shanna zelf ook. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Shanna, dit fragment van zo even. Uh, toen dat gebeurde met je was je 15 jaar. Had je ja. enig idee wat er toen met je aan de hand was?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 Grote voorbeelden van geven oh ja. uh, hoe dat uh, gegaan is. Want uh, daar hebben ze echt aan de lijve ondervonden. En uh, wij kregen een opdracht van de uh, VMDB. Dat is de Vereniging uh, voor Manisch Depressieven en Betrokkenen. En het is dus eigenlijk een opdrachtfilm. En uiteindelijk uh, zijn we naar de NCRV gegaan. En de NCRV die vond Sjanne uh, zo open. En uh, waren ook direct uh, van gecharmeerd... En vonden ook dat ze iets aan moesten doen. Hadden uh, u meteen het idee, we maken een hele grote documentaire? He? I, uh, toen, uh, ja, toen was het toch eigenlijk al... Nou, we begonnen natuurlijk met een voorlichtingsfilm. Ja. En we hadden al wat materiaal hadden we natuurlijk al uh, opgenomen. En, maar de NCV is niet geïnteresseerd in een voorlichtingsfilm. Logisch. Die wil echt een film, een indringende filmportret van Sianne. Dus uh, toen kwam het idee van godjammer van dat materiaal. Dus toen is dat idee ontstaan van... Maar hoe kwam u bij Sianne terecht?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 ja toch. Nou, heb we, je we zien end. op een gegeven moment dat uh, ik... Janet de sporen van die automutilatie uh, mutilatie ja. Weggepoetst. Ja. en ja. ze wandelt samen met uh, met haar geliefde. Met haar geliefde <laughs> de door straat. de straat. het ja. beeld uit. Ja.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 Ik ben toch verder gekomen. Daar gaat het ook om, he, om een ontwikkeling te laten zien. Hoe Jeanne erover denkt over dat uh, laatste mooie einde van die film... vraag ik zo meteen aan haar, na het nieuws. En misschien hebben mensen thuis ook vragen voor haar. Dat kan via de gids.fm. De consument wordt ingezet bij de totstandkoming van een product. Is dat slim? Zinvol? Het antwoord komt van onze reclameman Charles Bormans. De wereldontvanger bericht zo meteen over de stand van zaken op het Tagrierplein. Er wordt veel gedaan met mobiele telefoons daar. Maar wat te doen als de batterij leeg raakt? Meer daarover na de hoofdpunten van het nieuws met Doral Megens. Dorold. Radio 1 Het NOS-journaal. In Amsterdam is de nieuwe rechtszaak tegen Geert Wilders aan de gang. Advocaat van Wilders, Moscovits, heeft ervoor gepleit de rechtszaak helemaal over te doen. Hij gaat proberen getuigen te horen die eerder werden afgewezen. Zoals sommige strafrechtdeskundigen en islamdeskundigen. En ook wil hij radicale moslims laten oproepen. Zoals Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh.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 Ook okay, in Groot-Brittannië, een rechtszaak die de aandacht van de media heeft. Daar staat de oprichter van Wikileaks, Julian Assange, voor de rechter. Heeft te maken met het uitleveringsverzoek van Zweden. Assange wordt in dat land beschuldigd van een zedenmisdrijf. Vandaag en morgen is er daarom in Groot-Brittannië een hoorzitting. En Formule 1-coureur Robert Kubica, die gisteren bij een rally in Italië... een ernstig auto-ongeluk kreeg, wordt kunstmatig in coma gehouden. Hij is gisteren zeven uur geopereerd aan zijn arm en been...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 Hoe gaat het de mensen van de WSW deze week? Dadelijk een nieuwe aflevering uit onze reportagereeks. En hoe belangrijk is de consument bij het bedenken van een nieuw product? Later meer. <lacht> Wij mij nog altijd filmmaker Sinta Vorger en Sianne Bisschop. We praten over de documentaire Sianne. Over de worsteling met een manisch depressieve stoornis... die jij liever niet zo noemt, Sianne. Waarom niet? Um, nou, ik noem het liever niet. Ik heb een manisch depressieve stoornis, maar... Ik heb soms last van een manisch-depressieve stoornis. Want je bent je stoornis niet, je bent jezelf. Maar je hebt nou eenmaal last van die stoornis. En het heeft wel een tijdje geduurd voordat je er zo over dacht, toch? Ja, <laughs> zeker weten, ja. <laughs> dat duurt wel even, ja. Hoe ja. komt dat? Komt het door die, die lithium? Komt het door gesprekken met een goede psychiater? Of? Um, nou, hoe je naar je ziekte kijkt, hangt ook heel erg af van hoe je je voelt op dat moment. En als jij echt uh, eigenlijk bijna tot in een depressieve toe bent. Dan denk je ook niet zo positief meer daarover. En later ging het wat beter met die lithium. En toen kon ik daar toch beter aan denken van. Goh, ja, ik ben Janne en ik heb last van een manisch depressieve stoornis. Wat vind jij van de film? Ik vind het een mooie film geworden. Wel, Ik reageer wel heel fel <laughs> af en toe. Zag je <laughs> je vader reageer van. op een gegeven moment ik echt keihard. Ja, klopt.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 Ja, echt geweldig. En uh, Henny van der Bogen, dat is een luisteraar die vraagt zich af hoe jij je toekomst ziet, wetende dat je als, uh, als manische depressieve stoornis hebbende, ja, dat dat steeds weer terugkomt. Ja, um, ik heb in ieder geval besloten dat ik um, nu eerst aan mezelf ga werken en uh, dat ik dan ga kijken wat mij gelukkig maakt en niet wat sociaal verantwoord is. Misschien, ja ben ik wel gelukkig met vrijwilligerswerk doen. En dan geen opleiding. Maar misschien ben ik wel gelukkig met een opleiding. Maar ik wil dat, zeg maar, bekijken vanuit mijn gevoel. En niet vanuit wat vindt de samenleving dat ik moet doen. Dat zit ook in de film, hè? Dat, de de hbo-opleiding. Ja. Ja, die is mislukt je... en ik ben nu ook gestopt met mbo. Mbo dus... was je ook mee, mee gestopt, ja. Ineke uit Nijmegen heeft een vriendin met MDS. Hm. En wil weten welke therapie je naast je medicijngebruik volgt. Um... Ik gebruik, uh, volgde cognitieve gedragstherapie. En dat hielp mij heel erg. Dat is leer je echt omgaan met je ziekte. En ja, uh, heel praktische dingen die je echt zo kan toepassen. Noem eens een en, bijvoorbeeld. Uh, uh, bijvoorbeeld een gedachtendagboek maken. Dan moest je je negatieve gedachten omzetten in een positievere en meer reële gedachte. Ja, en dan schrijf je wat op en dan? Ja, dat, dat schrijf je op en uh, door vragen te stellen over je automatische gedachten, die je dan eigenlijk zonder na te denken hebt, uh, dan draai je dat op een gegeven moment om en dan denk je van, hmm, is het eigenlijk wel reëel wat ik denk, kan ik niet beter dit denken? En dan, als je dat een aantal keer doet, dan leer je dat zelf ook. En dan hoef je dat niet meer op te schrijven en dat werkt heel goed. Ja, want je denkt ook vaak heel negatief, hè? Ja. want dat is ook een kenmerk van mensen die malisch depressief zijn. Shanna, hartelijk dank. Veel succes. Uh, Sinta, vorige bedankt. En dan zeg ik nog even dat de documentaire Shanna vanavond te zien is bij de NCV... om vijf voor elf op Nederland 2. Alle verdere informatie over dit onderwerp natuurlijk op gids.fm de wereldontvanger. Je had nog altijd de situatie in Egypte in de gaten. En dat doe je onder andere via de sociale media. Wat is je opgevallen? Nou, Voor die demonstranten op dat plein, op dat Tagrierplein... is de mobiele telefoon natuurlijk ontzettend belangrijk. Hè? Om uh, met het thuisfront te bellen, met elkaar natuurlijk... om elkaar op de hoogte te houden. Om uh, foto's en filmpjes te maken en die dan weer direct op internet te zetten. Maar ja, als die betogers nou hun mobieltje de hele dag zo door intensief gebruiken... dan is die accu op een gegeven moment leeg. En wat doe je dan? Nou, niet bellen. Misschien naar huis gaan om je telefoon op te laden. Ja, dat, dat hoeft dus niet per se. Ik kom een, een foto tegen uh, via Twitter. En daarop zie je een, een, op dat Tagrierplein een hele kring mensen zittend en staand. En, en ze, uh, in hun midden uh, zie je echt een compleet web aan snoeren, aan opladers, uh, verdeelstekkers, stekkerdozen en mobieltjes. En het is een soort van tankstation voor mobiele telefoons. Maar dan moeten ze wel ergens stroom vandaan halen. Hoe komen ze eraan? En dat werd me niet helemaal duidelijk, maar ik denk misschien ja, afgetapt van een, uh, van een lantaarnpaal of zoiets. Maar dan geef je je telefoon aan, en dan ja. moet je er een tijd bij blijven zitten tot hij weer volgeladen is. Nou, dat, dat hoeft dus ook niet per se. Uh, een van die demonstranten, uh, Sarah uh, die vertelt in een telefoongesprek, dat staat op, uh, op internet, dat ze haar mobieltje ook bij zo'n bij oplaadpunt, dat uh, kon ze het zelfs achterlaten. Ik had het charge my phone, and with een hele station waar you drop off your phone... Ja, zoals, zoals bij een stomerij eigenlijk, he, kreeg ze een bewijsje. En daarmee kon ze haar telefoon dan later weer opgeladen en wel ophalen. En dan zegt ze zelf, ja, heel fascinerend, zo'n zo zelfvoorziening op dat plein, zegt die Sarah, he, over deze oplaadservice. Uh, en verder is me dit opgevallen. Ja, wat je hier hoort, dat was de, de huwelijksvoltrekking van Ahmad en, en Ona. Gistermiddag op het Tagrierplein. Een huwelijksvoltrekking? Een huwelijksvoltrekking op dat plein. En op die video, uh, want daar is dit uh, geluid van, uh, zie je dat bruidspaar samen met de imam. Uh, te midden van die hele menigte op dat plein. Nou, dat, dat is natuurlijk uh, heel, heel erg liefelijk allemaal. Ja. Maar tegelijkertijd zie je uh, op, op YouTube en op de blog... zie je allemaal filmpjes opduiken van dat geweld van de afgelopen tijd. Uh, zoals deze video uit, uh, uit Alexandrië is gemaakt door een, door een moeder en dochter. Uh, ze stonden op een balkon. En beneden uh, op straat gebeurde daar van alles. Ze, ze zien dus hoe een ongewapende man wordt neergeschoten door de politie. Ja, en dat, dat en geld is dus van die vrouw op dat balkon. Hè. Die, ja. die zien toen ontzetting wat er gebeurt. Nou, die man die, die liep op straat richting de agenten van de oproeppolitie. Hij deed zijn jas Wijd open om te laten zien: van hé, ik heb niks bij me, ik vorm geen gevaar. Maar dan is hij een meter of tien bij ze vandaan en dan hoor je een schot. Hij valt neer en wat er verder met hem is, hoe het met hem is afgelopen, dat is dan niet helemaal bekend. Ja. Um, en, een, een bekende Egyptische blogger, Zainobia, heeft dit filmpje op haar website geplaatst en daarbij een heel woedend commentaar. Ze schrijft: Dit is waarom we Tahrir niet verlaten. Dit is waarom we willen dat het regime wordt vervolgd. En dit soort dingen vindt dan zijn weg via YouTube of via Twitter dat lijkt me dat de Egyptische regering daar niet eh, blij mee is, die zenobia... Moet hij niet bang zijn voor de eigen veiligheid? Nou ja, misschien wel. Kijk, andere bloggers die hebben al te maken gekregen met, met de veiligheidsdiensten. Uh, uh, vorig jaar werd blogger Galet Saïd vermoord. En die eerste demonstratie in Egypte op 25 januari, die werd in zijn naam gehouden vanwege die moord. Uh, en, en blogger Mahmoud Salem, uh, die blogt en tweet onder de naam Sendmonkey, die werd vorige week op weg naar dat Tahrirplein, werd die bijna gelinst door een, door een meute woedende Mubarak-aanhangers. En hij kon uiteindelijk nog ontzet worden door de politie. Die pakte dan weer zijn mobiele telefoon af. En even later werd ook zijn blog voor een tijdje afgesloten. Maar ik neem aan dat de meeste bloggers toch zo gehaaid zijn... dat ze niet gepakt kunnen worden, of niet? Nou ja, de meeste bloggers zullen heel erg oppassen hè, om uh, geen sporen achter te laten, om anoniem te blijven. Maar ze moeten het opnemen tegen die veiligheidsdienst en die heeft allerlei manieren om ze toch te bespioneren. Bijvoorbeeld via Telecom Egypt, het uh, staatstelecombedrijf. Dat beschikt namelijk over, uh, over een, een, een speciale software, dat zegt uh, Free Press, de organisatie die zich inzet voor vrije media. En die software van Telecom Egypt uh, heet Deep Packet Inspection, oftewel DPI. DPI permits governments to know which of its citizens is posting criticisms or organizing protests through Twitter and Facebook. It can also track cell phone users. With some cell, cell phone systems you can actually geolocate the person that is tweeting via their cell phone, for example, en track them down. En als laatste hoor je Tim Carr van Free Press. Die legt uit dat met deze techniek wordt vastgelegd wie precies wat. Of bijvoorbeeld Twitter en Facebook zet. Dus kritiek op de regering, afspraken om te gaan demonstreren. En al die informatie die kan worden opgepikt. Dus als iemand een tweet stuurt of een sms vanaf zijn mobieltje... dan kan zelfs zijn locatie worden achterhaald. Hmm. Nou, ook mensen die denken dat ze in anonimiteit kunnen uh, twitteren en facebooken, die moeten in Egypte dus heel goed op hun tellen letten. En uh, daarbij is het ook goed om te bedenken dat Iran in 2009, toen ze te maken kregen met die grote protesten, uh, dat ze toen die packet inspection ook hebben gebruikt om achter uh, demonstranten en bloggers aan te zitten. En nou, we weten hoe dat daar is afgelopen. Dankjewel Willem Frank de Tot woensdag. 100.000 Nederlanders zijn WSW'er. Ze werken bij de sociale werkvoorziening... omdat ze een lichamelijke, verstandelijke of fysische handicap hebben. Nu wordt, er, uh, fys uh, nu wordt er fix bezuinigd op die WSW. 700 miljoen dit jaar. En volgend jaar gaat de WSW helemaal op de schop. Aanleiding voor ons om de mensen van de WSW te volgen... bij WSW-bedrijf Promen in Gouda en Capella aan de IJssel. Verslaggever Katinka Beer maakt de serie. Waar heb je het vandaag over? Uh, we gaan vandaag uh, terugkijken. Je weet, de uh, kern van het beleid nu is dat zoveel mogelijk mensen bij een gewone werkgever uh, aan het werk moeten. Zoveel mogelijk WSW'ers. Twintig jaar geleden, nou, ik wil niet zeggen was dat niet aan de orde, maar was dat heel lastig, vertelt een oud-directeur. Ik heb ook gesproken met WSW'ers die al heel lang bij promen werken. Of eigenlijk om precies te zijn, bij uh, Promen en de voorlopers van Promen. Want Promen is in 2004 ontstaan uit een fusie tussen Sterrenborg uit Gouda... en IJssel en Lek uit Capelle aan de IJssel. En op welke afdeling was je de afgelopen week? Uh, weer op een afdeling die vaste luisteraars inmiddels misschien kennen. Flamco, waar beugels in elkaar worden gezet. Ja. Onder andere beugels waarmee de waterpijp aan je huis wordt vastgemaakt. Je, je herinnert je misschien afdelingsmanager Albert Kers. Je bent helemaal in de Egyptische sfeer, geloof ik. Hè? Je hebt het over een waterpijp die wordt vastgemaakt. Een waterpijp in plaats van een regenpijp. Ja. <laughs> Goed, ga door. Maar die uh, beugels worden daar gemaakt. Die en... wordt daar gemaakt. Uh, en Albert Kers is daar afdelingsmanager. We hebben hem al eerder uh, gehoord. En hij is zelf ook WSW'er. Hij vertelde mij hoe hij 18 jaar geleden begon bij Sterrenborg. Ik ben begonnen in het groen. Gewoon aan de schoffel. Verplicht. Was witheid. Want je komt uit het vrije bedrijf, je krijgt een handicap. In mijn geval was het met knieën. Dan word je bij je huidige baas aan de kant geschoven, want zo ging dat vroeger. Men kijkt niet wat je nog wel kon. Nee, jij kent dat werk niet meer, dus je moest eruit. En dan kwam je bij een arbeidsbureau terecht. En het arbeidsbureau die zegt van na een aantal maanden: van, joh, jij krijgt een stempeltje. En die kreeg je vroeger, eh, ja, de melkboer op de hoek, daar kreeg je een WSW-stempel. En je gaat naar de sociale werkvoorziening toe. En ik had al heel gauw in de gaten dat dus aan die schoffel staan mijn toekomst niet was. Leren, nou dat was vroeger mijn doel niet. Heb ik toen wel gedaan. Alles eh, aangepakt wat kon om hogerop in de organisatie te komen. En dat heeft me nu op deze stoel gebracht.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 uit een boze dat je een sociaal werksviering nodig hebt. Je zou bij wijze van spreken een wet moeten hebben... waarin staat van, uh, dat elk bedrijf een x-percentage... gehandicapte mensen in dienst moet hebben. Nou, Ik ga toch wel een melding maken dat we binnenkort... toch wel een feestje gaan organiseren voor Zil. <lacht> 1 maart moeten we vieren dat ze 30 jaar in dienst is. Nou, ja. Dus als jullie daar rekening mee willen houden... Ja, je drie nee, nee. Hè? 30 jaar. Nou, drie, hoor. Nou, nee, ik heb er 5... Want u, uh... nou, dit jaar heb ik er vijf die we gaan vieren. Ja? Daar zit ja. er even voor 45 jaar bij. 1 juli. Nou, volgens mij zijn we dan allemaal op vakantie. Althans, ik denk drie kwart van wel hoor. Maar we gaan het wel vieren hoor, Ronald. Want 45 jaar is al heel erg lang. 1 december, Aris. Ja, dan ben jij ook 30 jaar. Nou, en dan zat er daar Joker.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 Dat kan helemaal niet. Je kunt geen machines op een sociale werkvoorziening. Nou, nou dat, dat, dat was ook inderdaad zo. Kijk, en we gingen niet over één nacht ijs eh, met de leiding. Dan hadden we natuurlijk goed uitgewerkt. En ook bij eh, andere bedrijven gekeken, ook in het vrijbedrijf gekeken. En gewoon beoordeeld van, eh, nou, dat zijn dingen die wij ook kunnen. Oud-directeur Wim Bakker in een reportage van Katinka Beer. Eerdere afleveringen en foto's kunt u vinden op... at Felix murders ik dat duidelijk is, niet designers van Philips... maar consumenten ontwerpen een nieuwe Senseo... ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het koffiezetapparaat. Dat is een van de vele voorbeelden van co-creatie. De consument wordt dus ingezet bij de totstandkoming van een product. Is dat een zinvolle ontwikkeling of niet meer dan een slimme marketingtruc? Reclameman Charles Borremans geeft het antwoord. Charles, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Komt er bij dat nieuwe koffiezetapparaat echt geen ontwerpen meer aan te pas? Ja, wel degelijk, want de Philips designafdeling... bemoeit zich er nog wel degelijk mee. Uh, Alleen wat men gedaan heeft ter gelegenheid van dit jubileum Senseo apparaat vanwege de tienjarig bestaan, is dat ze dus consumenten gevraagd hebben, dat zijn merkfans eigenlijk, om ook met ideeën te komen hoe ze dat apparaat uh, kunnen vormgeven. Dus het apparaat blijft in zijn vorm wel hetzelfde, maar het gaat met name om het, uh, om het jasje eromheen. En daar hebben ze... Het gaat niet uh, over de koffie. Het gaat niet over de koffie, blijft allemaal hetzelfde. Hoewel uh, Douwe Egberts heeft al in 2010 uh, ook een soort uh, consumentenwedstrijd uitgeschreven, waarbij consumenten de uh, smaak van een nieuwe pet mochten bepalen. En daar is toen de Senseo Bio Selection uitgekomen als lekkerste smaak. Co-creatie heet dit fenomeen dus. Bestaat dat al lang? In 2004 zijn er al zo'n beetje de eerste marketingboeken over geschreven. En uh, dat betekent dat er toen al in theorie uh, uh, nadrukkelijk over nagedacht werd. Maar eigenlijk in de tweede helft van de vorige eeuw... Hè, want het is in 2011, ja, van, de, van de vorige decennium moet ik zeggen... Uh, is dat eigenlijk tot, tot wasdom gekomen. Dus, hè, zie je daar allerlei voorbeelden van co-creatie uh, uh, verschijnen. En hoe komt dat? Komt dat door de invloed van internet? De, het internet is cruciaal. Dus de, de, Dat is in feite het platform geworden... Uh, waarop we met elkaar kunnen communiceren. Met elkaar dat wil zeggen dus... waarbij producent en consument bij elkaar komen. En uh, het is natuurlijk ook de manier geweest... voor producenten om die massa te bereiken. Om een heleboel mensen uh, te interesseren voor hun producten. En ook te vragen om... Ja, het begint eigenlijk al... vind je dat er bepaalde onderdelen van ons product verbeterd moeten worden. Uh, uh, om de mensen daar een rol in te geven. Dell heeft dat bijvoorbeeld heel goed gedaan. Uh, met de ID Storm. En die, die vragen voortdurend aan, aan gebruikers... van die apparatuur om met suggesties te komen voor, voor verbeteringen. En die verbeteringen worden dan ook eigenlijk in gezamenlijkheid uitgevoerd... waardoor het product uh, verbeterd wordt. Philips, Del, noem nog eens wat voorbeelden. Uh, we hebben in Nederland ook op heel andere schaal bijvoorbeeld... zien we dat we nu uh, de zogenaamde uh, patatje-joppie-chips hebben van, uh, van Lees. Dat is een smaak die ook helemaal uh, door de consument is bepaald. Ook in de vorm uh, in eerste instantie van een, van een soort competitie. Uh, we hebben het bij Pickwick uh, gezien... Uh, dat is ook weer een merk van, uh, van Sarah Lee... waar daar we Ergens ook toe behoort. Waarbij we de Dutch Tea Blend hebben. De oranje Pekko. Uh, uh, dat is samengesteld door melangeurs en door uh, uh, vrienden van Pickwick. Ook via Hives is het weer gebeurd. Procter Gamble is er heel actief mee. Unilever doet het. Maar een heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld ook Lego. Uh, Lego is een paar jaar geleden eigenlijk op een uh, dood sporen, uh, was een ouderwets uh, uh, speelgoed, ja. op doodspoor geraakt. Uh, en heeft in feite dankzij co-creatie een soort tweede jeugd maken ze nu mee. Uh, en is het ook een essentieel onderdeel geworden van het bedrijf. Er is een enorme community ontstaan van allerlei mensen. 2,5 miljoen leden zitten daarin. En dat zijn allemaal consumenten die dus met Lego spelen om het zo maar te zeggen. En die mogen hun eigen ontwerpen mogen ze uploaden via Lego, of LEGO Digital Designer. En uh, per week komen er 3000 uploads binnen. Zo. En uh, elke keer worden de beste ontwerpen uit die uploads, die gaan ook daadwerkelijk in productie. En het bijzondere is dat de mensen die dat ontwerp dus hebben geleverd, dat zijn dus gewoon Consumenten, dat zijn mensen die met Lego spelen, die krijgen ook royalties uitbetaald. Dus dat betekent dus dat zij 5% over de verkopen krijgen zij uitbetaald. Uh, vanwege het feit dat zij dat idee voor dat Lego speelgoed hebben aangeleverd. Ben je ook vriend van een bepaald product? Ben ik ook vriend van een bepaald product? En hoe, hoe zou dat eruit moeten zien? Of, ja, nee, of ik een ben voetbalclub? Niet, ik, nou ja, goed, daar gaan we het nu niet over hebben. En moeten consumenten <laughs> zich daar ook mee bemoeien? Dat doen consumenten altijd. Die bemoeien zich voortdurend. Lees het maar op alle sites, op alle supporters. Okay. Er komen allerlei ja. suggesties. Ja. Ik weet niet of het al is. Is dit nou een slimme manier van reclame maken die ook nog eens goedkoop, bruikbare informatie oplevert? Of is het echt zinvol. Nou, het is, het is uh, in mijn optiek wel echt zinvol, omdat je, je, je, je, je in feite je stelt je ook open voor ontzettend veel consumenten. En er zitten natuurlijk gewoon er zit een heleboel goede ideeën bij consumenten. Vroeger moesten ze briefjes sturen en dat was allemaal heel veel werk. En nu kun je dat via die socia social media kun je heel makkelijk tot elkaar komen. Uh, je ziet ook met Lego ook hoeveel mensen daarop reageren. Uh, maar je ziet het ook in andere, uh, andere voorbeelden, dat, dat de, de, de, de stroom aan suggesties is enorm groot. Uh, het interessante voor consumenten is ook, denk ik, dat ze het gevoel krijgen... dat ze toch ook, uh, uh, ja, dat, het me dat ze mee kunnen denken met het merk. Uh, dat ze het gevoel hebben dat het merk bij hun past. Uh, je ziet ook dat de kwaliteit verbetert, want al die fouten die bijvoorbeeld bij Dell... al die fouten, maar goed, fouten die bij Dell-computers worden geconstateerd... daar wordt ook dankzij die consumenten ook echt aan gewerkt... Doordel, uh, Er komen vaak hele opmerkelijke nieuwe creatieve ideeën uit. Uh, en het is ook nog een keer transparant, want je kunt ook zien wat er wordt voorgesteld. Dus ik vind het een hele interessante ontwikkeling. Dit gaat in de toekomst meer gebeuren. Ik denk het wel. Charles Bormans, graag tot volgende week. Tot volgende week. Ik heb de documentaire Shanna al op DVD gezien... maar vanavond is hij dus gewoon op televisie. Om 11 uur op Nederland 2, 5 uur eigenlijk, bij de NCRV. Dat doet me ergens aan denken, NCRV. Even vasthouden. Om 5 voor half 9, begint op Nederland 3, 24 uur met... En Wilfried de Jong praat dan met Albert Verlinde. En als me dat niet meer moeit, ik schat zo om vijf voor negen... dan ga ik naar Nederland 2 om tegenlicht te bekijken. Het jaar dat de euro valt is daar de integrerende titel vanavond. En als het allemaal lukt, dan kijk ik ook nog naar Panorama op BBC One. BBC 1, een aflevering van Wikileaks. Ik vraag me af of dat dezelfde is die we ooit gezien hebben... in het kader van Zembla en CAV. Lunch met Jurgen van den Berg. Wie eet ermee? Marcella Mesker... 25 jaar geleden begonnen als uh, tenniscommentator... nadat ze natuurlijk zelf uh, heel lang had getennist. En dat was tijdens de finale van de ABN Amro Tennis Toernooi. Toen zat ze nog naast Heijnse Bakken... maar tegenwoordig mag ze helemaal gewoon in de eentje. En uh, deze week is de ABN Toernooi weer begonnen... dus we gaan even met haar praten. En de stelling, straks om half twee... het terugroepen van de Nederlandse ambassadeur uit Iran is zinloos. Ja, want dan zit hij hier en kan hij helemaal niks meer doen. Ja, en, en daar had hij niet misschien wel wat eerder moeten doen. Maar toch vinden ze in de politiek uh, vinden ze dat niet zinloos. Maar Harry van Bommel zelfs, die verdedigt het straks bij ons. Dankjewel, zo meteen Jurgen van den Berg met lunch op deze zender. Surf naar de gids.fm. Graag tot morgen.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 Video 1. Het nieuws van alle kanten. Worldticketcenter.nl. Ook de goedkoopste hotels en autohuur. Worldticketcenter.nl.